De boer die dacht dat hij alles beter wist. Op een dag zei een jonge boer tegen zijn vrouw: Ik begrijp niet waarom jij altijd zegt dat je het zo druk hebt. Je hoeft alleen maar op te ruimen, de baby te verzorgen en eten te koken. Ik moet ook de koe melken, het varken voeren en de boterkarnen, zei de boerin. Dat stelt niets voor, zei de boer. Ik ben de enige op deze boerderij die hard moet werken. Ik wilde dat ik de hele dag alleen maar die dingen hoefde te doen. Waarom blijf je morgen dan niet thuis? vroeg zijn vrouw, terwijl ze naar hem glimlachte. Dan ga ik op het veld werken. Dan kun jij die paar karweitjes in huis doen. De man begon te lachen en zei, dat is een goed idee. Dan zal je eens zien hoe hard ik elke dag moet werken. De volgende ochtend pakte de vrouw de zeis en vertrok naar het veld. Zodra ze weg was, zei de boer, eerst ga ik boterkarnen. En hij vulde de karnton in de keuken met verse room. Daarna liep hij de trap af naar de kelder, want hij had trek in een glasje appelwijn. Hij draaide de kraan van het wijnvat open en hield er een kruik onder. Opeens dacht hij, o. Oh, ik had natuurlijk eerst het varken moeten voeren. En hij liep de trap op. Maar hij was te laat. Het varken was de keuken ingelopen en had de karanton omver gegooid. De boer joeg het varken de keuken uit en vulde de karnton weer met room. Daarna haalde hij de baby uit zijn wieg. Opeens dacht hij aan de appelwijn. Hij zette de baby op de vloer en rende de keldertrap af. Maar... Hij was alweer te laat. Het wijnvat was leeggelopen. Er zat geen druppel meer in. Hij dweilde de wijn op, liep met de emmer naar de tuin en goot de emmer leeg. Nu ik hier toch ben, dacht hij, kan ik gelijk groenten voor de soep meenemen. Hij deed het hek naar de groentetuin open. Opeens dacht hij aan de baby. Hij rende naar binnen. Maar hij was alweer te laat. De baby had zich aan de karton opgetrokken en de room was eruit gestroomd. Kraaiend van plezier lag de baby in de room te rollen. De man dweilde de room op en droeg de baby naar buiten. Hij hoorde de koe loeien van de honger. Ik heb geen tijd om haar naar de wei te brengen, dacht de boer. Er groeit zoveel gras tussen het riet op het dak. Dat moet ze eerst maar opeten. Met veel moeite lukte het de boer de koe op het schuine dak te duwen. Toen de koe eenmaal boven op het dak stond, begon ze tevreden van het gras te eten. Opeens dacht de boer aan het varken en aan de groentetuin. Hij rende er naartoe. Weer was hij te laat. Het varken was de groentetuin ingelopen en had bijna alles opgegeten. Hij joeg het varken de tuin uit en begon in huis de rommel op te ruimen. Opeens dacht hij aan de koe op het dak. Stel je voor dat de koe van het dak is gevallen, dacht hij. En misschien wel boven op de baby. Hij rende naar buiten. Gelukkig, de koe stond nog steeds op het dak. De boer klom het dak op en bond een touw om de hals van de koe. Daarna liet hij het andere eind van de touw door de schoorsteen van de keuken naar binnen zakken. Hij klom van het dak liep naar de keuken, pakte het touw en bond dat rond zijn middel. Nu kan de koe niet van het dak vallen, dacht hij. En dan kan ik rustig soep koken. Hij zette de soepketel met water op het vuur en begon de soepgroenten te snijden. Maar opeens gleed de koe van het dak. En omdat ze natuurlijk zwaarder was dan de boer, werd die door de schoorsteen omhoog getrokken. Maar hij bleef halverwege de schoorsteen steken. Even later kwam de boerin thuis Waar ben je? riep ze Toen zag ze de baby op het grasveld zitten Wat zijn je kleertjes vies? zei ze Toen zag ze de rommel in de groentetuin En de koe die hulpeloos aan het dak hing Wat heeft hij toch allemaal gedaan? zei ze tegen de baby Ze sneed het touw met de zeis door de koe viel op de grond, krabbelde toen langzaam overeind en liep luid loeiend weg. De boer viel uit de schoorsteen en kwam met een plons in de soepketel terecht. Daar vond zijn vrouw hem. Er zat een wortel in zijn oor. Wat een dag, riep hij. Alles ging fout. Misschien gaat het morgen beter, zei zijn vrouw. Dan moet je de was doen en brood bakken. Ik ga wel weer op het veld werken, dat bevalt me best. Oh nee, riep de boer, daar komt niets van in. Ik bedoel, ik wil niet dat je zo hard werkt. Blijf jij morgen maar thuis. Ik ga wel op het land werken. Dat is goed hoor, zei de boerin met een glimlach. Als je denkt dat dat beter is...